Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is gezellig aan de Amsterdamse grachten en dat klinkt nu zo. Je hoort de Canal Parade, die is net begonnen. Voor het eerst sinds 2019 mag de parade weer doorgaan. Artiesten zoals S10 en Jean-Guy Macroy varen ook mee. Er is ook een klein boerenprotest. Bij het startpunt van de parade hangt een spandoek. En bij de Hermitage aan de Amstel staan volgens omroep AT5 een aantal trekkers. In Zuid-Frankrijk zijn twee Nederlanders van de rotsen gevallen en om het leven gekomen. Volgens Franse media maakten de twee een wandeling door een rotsachtig gebied. De vrouw werd tijdens het wandelen niet lekker en viel. De man probeerde te helpen en viel ook. Wandelaars vonden het stel later onderaan een steile helling. En in het Amerikaanse Death Valley, een poestijn waar het normaal gesproken hartstikke heet is en droog, regent het al dagen stelen. Hierdoor zijn flinke overstromingen ontstaan en honderden mensen zitten daardoor vast. Auto's en trucks zijn in de regenstromen meegespoeld. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het park is voorlopig gesloten voor bezoekers. En er zijn weer jonge wolven gespot op de Veluwe. Boswachters denken dat daarmee de vierde wolvenroedel in Nederland een feit is. Jack en zijn vrouw zijn een van de gelukkige die de wolfjes zagen. Ik zeg tegen haar, ik zeg: Peter, er staat een Wolf daar. En eigenlijk dat ik. Zie, ik pak mijn camera en ik maak even gewoon een foto. En daarna loopt hij weg. Nog een foto. En toen kwam ze naar boven, toen zag ze hem ook lopen. Wandelaars wordt gevraagd om op afstand te blijven van de welpjes. Als mensen te dicht in de buurt komen, kan het zomaar zijn dat de ouders de jongen aan hun lot overlaten.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 U luistert naar Zandvoort luister, luister, luister, luister, luister, luister, luister, luister, luister, luister, luister, zuster, luister, luister, luister, luister, luister, luister, luister, luister, zuster, luister, luister, luister, luister, luister, luister, luister, zuster, luister, luister, luister, luister, luister, Ja, zuster, nee, zuster. Laten we op.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 maar mooi oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week beschikbaar gesteld door Core Daar bedanken we hem hartelijk voor. Elke week komt hij weer met een bak vol met platen, oude vinyl singles, en dan uh, zoeken we weer een paar leuke platen uit die we voor u gaan draaien op de lokale Omroep CFM Zandvoort. En als opening hoorde onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davis met een Je Nog Wel Oud, in opname 1928.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 En in 2017 werd hij voor het algemeen Dagblad uh, geroemd. Uh, en daar werd hij genoemd als een halve eeuw Nederlands grootste volkscomic. En u hoort hem nu. André van Duin met Als de zon schijnt. En ook zo meteen erachteraan uh, pootje baaien in Zandvoort. En dat allemaal door André van Duin. Als die boven aan de hemel staat, is het net of alles beter gaat.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 En je problemen die nemen ze mee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 Staat wel aardig zo'n maar honie huid ho, Maar als je boter op je hoofd Blijft er dan maar liever uit Ja, ja, ja, laat.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 maar als je boter op je hoofd, dan blijft er dan maar liever uit. Ja, dat was muziek van Lou met Zoom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 En ploemp, ze lagen in de gracht met u en al. Ze werden uit de gracht gevist, de juffrouw zei Paraflug, ja. Dat is een goed idee. Want dat...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 Zelfs maar eens gaan zeggen en persoonlijk uit gaan leggen aan die uno-secretaris die meneer goed. Zeg ik, hoe moet je horen. Poe, laat ze breien, poe. die is zo nodig hoe Laat ze breien, poe. Elk staatshoofd in ieder land.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 Laat ze breien, oe, laat ze breien, oe, recht breien, oe, Insteken, omslaan, Johnson, af laten gaan.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 Kom van uw fiets niet, ga maar even aan de kant. Hoe komt het dat u achterlicht niet brandt?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 Ze zijn een nog eens te veen. Als de appeltjes van Piet heen en van je hele hoofd.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 I'm Ik raak een kalenderlus, is Doorstaan de klanken van de leer en met liefde bereid onontbeerlijk, maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie. was in de lente, we waren in Rome, een zonnig terrasje, wat wij van de bol. Vuoi dire che mi amore se quando mi parli non c'è quest'amore, che cosa vuoi dire? Con questa parola che abbiamo cercato.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 Ik vaak in het Ik heb er Zorgen misschien Toch blijf ik zo fier als een tijger Toch wil ik jou eenmaal nog zien En klinkt straks het klokje van scheiden Om waar ik heb ben geboren, daar wil ik sterven in die mooie, die fijne Jordaan.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 Het schip van jouw kerk liet ik tranen en jij Die is eenmaal werelds beloof. Wij kreeg... Hij sprak lieve schat, en was zat van dat nat. En toen bromde ze krippig nou nee dan. Ik hoop dat de race vol bloed. Me straks bij de sweepsteken lol doet. Zodat op mijn lot duizend pond vallen mot. Want dan koop ik een fiets en een bolhoed. En knap bij de toren van Pisa.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 Spraak, denk niet dat ik overdrijf, schat Maar als jij zo kijkt en het offeren blijft Dan wou ik dat jij onder lijntijf zat Een meisje, het kind, heette Liesbos Voeren met moze en op de biesbos Ze gaf aan een kus, maar haar moeder riet zus Laat onmiddellijk die iets los Er was eens een jochie in Staphorst niet alleen van de dorst, Dan gilde hij luid Ik klei iedere keer uit Omdat moeder op elke pak morst Een weduwe stond in de kunst bij Een schatrijke handelaar in kunst zijn Ze zei het is een kwal en een hooploos geval Maar ik heb mijn diner en mijn lunch vrij Een schot trouwde in de malaise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 het is goed dat op zoiets geen straf staat. Vergun dat ik sta voor mij iemand uit in de bloei mijner jeugd naar het gras slaat.